en stemde massaal tegen. Obama vindt dat iedereen die meer verdient dan 1 miljoen dollar... zeker 30% belasting moet kunnen betalen. Er werd vorig jaar op dat idee gebracht door miljardair Warren Buffett... een groot voorstander van de rijke belasting. Daarom wordt het plan ook wel Buffett-regel genoemd. In de Senaat sneuvelde gisteren zelfs een minder verstrekkend voorstel... om 30% belasting te heffen op inkomens van 2 miljoen dollar of meer.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 Het gaat regenen en de stem van de weerman die begeeft, nou dat voorspelt niet veel voor goeds voor vandaag. Maar toch uh, wil ik u uh, ja, hartelijk welkom mee op deze. Dinsdag 17 april om 5 uur vind ik altijd dat de nieuwe dag toch wel echt begonnen is. De meeste mensen die luisteren zijn vast daarop opgestaan of uh, nog lekker aan het rijden in de vrachtauto. Goedemorgen geldt uh, voor jullie allemaal. We hebben eerst een half uur muziek en daarna gaan we bellen met uh, twee uh, hulpverleners uit het buitenland. Eentje uit Oeganda. Gaan we eventjes ook natuurlijk vragen hoe dat nou precies zit met het hele Koni-verhaal. Die populaire video van laatst, stop Koni. En met iemand uit Hongarije. Dat allemaal vanaf half zes. Maar eerst muziek en we beginnen met Tim Finn.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 That you finally found your way back home again So let me lay beside you Every night And dream about the sunlight It fills our hearts with ooh, ooh, ooh, Can I lay beside you Hele fijne muziek vind ik dit. Dream About the Sunlight van Ed. Ed Struilaat, Nederlandse jongen. Kreeg als negen jaar een uh, gitaar van zijn ouders. Grote helden waren Eric Clapton en Jimi Hendrix. En uh, begon uh, zelf muziek te maken. En uh, ja, rolde er eigenlijk uh, niet helemaal toevallig in. Dat is dan vaak zo. Maar voor hem was het echt meer een, uh, echt een heilig moeten. Hij wilde het gewoon echt graag uh, op een gegeven moment zijn eigen carrière beginnen heeft zijn eigen huis opzij gezet om zich volledig te richten op de ontwikkeling van zijn eerste soloalbum Head, Heart and Hands. En daar is dit nummer van afkomstig. En ik eh, las dat hij al is toegevoegd aan de line-up van Concert at Sea. We zullen vast meer volgen. Een hele prettige singer uit de muziek. Ik ben benieuwd wat we nog meer van hem kunnen verwachten dit jaar. Uh, we gaan luisteren naar uh, nog meer muziek voordat we om half zes uh, de rubriek Focus op de Wereld hebben. Waarin we bellen met een hulpverlener uit Oeganda en eentje uit de Hongarije. Um, maar eerst de Sun. Here comes The Sun van The Beatles. I say it's all right. It's just a long way home i got some rocks in my shoes fears i wish i could lose they make the mountains so hard to climb and my heart gets so heavy with the weight of the world sometimes and there's a bag of regrets i should have been and not yet song In Hire van Michael McDonald was dat uit 2008. En voor het volgende nummer duiken we eventjes wat verder het verleden in. Al Green. Het is een, een van de meest bekende en populairste soulzangers aller tijden. Grote succes heeft hij behaald in het uh, ja, begin van de jaren zeventig. Begon ooit uh, als, uh, als zoon van een boer. Werd trouwens ook nog eens dominee. In ieder geval op zijn negende, negende begint hij al met optreden in een gospelkwartet genaamd The Green Brothers. Dat treedt gedurende de jaren 50 op in uh, de gehele zuidelijke Verenigde Staten. Later verhuisde de familie naar Michigan, waar het optreden verder gaat... totdat hij 16 jaar oud is. Dan wordt hij namelijk door zijn vader uit de groep gehaald... omdat hij zijn zoon heeft betrapt op het luisteren naar Jackie Wilson. Ja, dat was natuurlijk uh, doodzonde. Hoe dat ook, hij laat zich er niet door weerhouden om uh, verder te gaan met muziek... want op de middelbare school richt hij El Green and the Creations op. Rogers en James uh, die richten een eigenlijke, onafhankelijke label op Hotline... Uh, in ieder geval, hij treedt dan op uh, hier en daar in nachtclubs. En in 1969 wordt hij ontdekt door bandleider en producer Willie Mitchell. Eigenaar van het label High Records. En El uh, Green die tekent daar en neemt daar zijn tweede album op. En uh, nou, dan volgt uh, eigenlijk het uh, eerste echte uh, grote succes. En daar was dit een, een nummer van Let's Stay Together uit 1971. Uh, nee, uh, wat zeg ik, daar was dit een nummer van. Daar is dit een nummer van, want we gaan er nu naar luisteren. El Green. I'm Was dat met People, Help the People? Die zangeres, ja, ze komt uit 1996, is, een, is dus een jaartje of. Uh, uh, niet zo oud. <laughs> het is 14, 15. Ongelooflijk hoe, uh, hoe goed zij al zingt. Uh, het is bijna half zes en dat betekent dat wij uh, zijn toegekomen aan de rubriek Focus op de Wereld. Focus op de Wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. Ja, vandaag uh, spreek ik met twee, uh, twee gasten, eentje uit uh, Oeganda en eentje uit Hongarije. En uh, we beginnen in, uh, in Hongarije. En ik heb aan de telefoon heb ik Annemarie Kool. Annemarie, goeiemorgen. Goeiemorgen. Hoe laat is het uh, daar bij jou? Uh, net zo laat als in Nederland. Ah. Al... Dus voor jou was het ook even een wekker zetten. Ja, even, even wennen ja. <laughs> Hoe laat sta jij normaal op daar? Nou, um, half zeven, zeven uur zo'n beetje. Oké, okay. oh, dat vind ik ook nog wel redelijk vroeg hoor. Maar ik, ik, ik kom me meestal niet voor achter mijn bed uit. <laughs> het is eigenlijk uh, hier in Hongarije dat uh, de tijd hetzelfde is... maar het is toch anderhalf uur eerder licht dan in Nederland. Oh, oké. Okay. Het leven begint toch ook iets eerder en het stopt iets eerder. Oh ja, oh, dat zou dan wel goed kunnen. Ja, en dat kan ik me wel voorstellen. Als het wat eerder licht wordt en je hebt uh, niet de hele dichte gordijnen... dan word je ook gewoon natuurlijk, natuurlijk wat eerder wakker. Ja, klopt. Jullie hebben geen Philips, uh, hoe heet zo'n ding? Dat ken je dan nou misschien niet eens. We hebben hier altijd zo'n Philips wake-up light. Heb je, heb je er ooit van gehoord? Nooit van gehoord. Oh, nou, de, eigenlijk proberen wij de Hongarije mee na te bootsen. Want dat zorgt er dan voor dat je, als je om half zeven wakker moet worden... dan wordt het zeg maar licht in je kamer alsof het, alsof het natuurlijk licht is. Oh, wat grappig. Nooit van gehoord. Waardoor je dan op een soort natuurlijke manier wakker wordt. Maar een andere optie is dus wat jij hebt gedaan. Gewoon naar Hongarije emigreren. Ja, precies. <laughs> um, Hongarije, voordat we het even over jouw werk hebben. Ik zat even te kijken wat, uh, wat gebeurt er de laatste tijd in Hongarije En het uh, meest recente nieuws wat ik kon vinden was het aftreden van de president. Ja. Vanwege plagiaat bij zijn uh, proefschrift ruim 20 jaar geleden. Heb jij daar nog iets van meegekregen? Ja, dat stond in de kranten van Bol. Ja. En. Uh, ja, op het moment gebeuren dingen in Hongarije. Die, uh, waar ik soms vraagtekens achter zet. Niet dat ik vraagtekens achter zet bij het feit dat hij afgezet is. Mm -hmm. Mijn uh, afvraag is hoe het komt dat de uh, minister-president... de vorige minister-president, uh, Jurchijn... in 2006, in uh, september, er uh, kwam een, uh, een interview naar buiten... waarin hij aangaf dat hij uh, de verkiezingen eerder dat jaar met leugens had gewonnen... Ja. en uh, ook de afgelopen jaren met leugens had geregeerd... dat hij rustig nog twee jaar in het zadel bleef zitten... Zo. En dat deze minister-president of de president, dat die uh, nou het uh, veld moest ruimen. Het, het, het zijn van die uh, zaken waar je van, van zegt: van wat gebeurt hier? Ja, maar slikt het, het volk dat dan gewoon en, en het parlement? Uh, men, men, men, men, men slikt het en, en gezegd, zegt: van het had, dit had gewoon eerder moeten gebeuren. Want dit, dit klopt gewoon niet. Maar men stelt wel de vraag: van waarom komt deze zaak nu met, deze, met de president nu naar buiten? En waarom kwam uh, die zaak met bijvoorbeeld uh, Jurjean uh, niet naar buiten? Ja, ja logische vraag. Want e even, even voor duidelijkheid ter vergelijking met Nederland. De president, zou je dat zeg maar, een klein beetje kunnen vergelijken met hier, hier de koningin? Want de president staat niet aan de leiding van de regering. Dat is dan de premier, maar is, is gewoon het staatshoofd. Is dat te vergelijken met de Beatrix? Um... Ja, hij moet, hij moet alle wetten ondertekenen. Ik denk een, een, een vergelijkende rol. Ja. Al heeft hij geen, uh, geen rol in, uh, in de, uh, bij, de, bij de formatie van de regering. Oké, okay. okay. dat dan weer niet. Maar het is wel, en hij is dan ook gekozen, dat is natuurlijk ook anders dan bij het Koningshuis. Maar ja. qua, qua directe functie lijkt het wel een beetje op elkaar. Een beetje lijkt het wel op elkaar, ja. Ja. Want dat zou in Nederland natuurlijk, en als wij erachter kwamen dat de koningin niet echt gestudeerd zou hebben, dan zou dat inderdaad wel ook een grote schande zijn. Ja, eh, ik, ik, moet, ik, ik werk natuurlijk aan de universiteit en ik ben ontzettend bij mijn studenten erop van dat ze bronnen aangeven. Ja. Maar in dit geval stond er keurig aan het eind van de van de, van, de, het, proefschrift. de van het proefschrift, stond er een opgave van welke bronnen hij gebruikt heeft. Het stond, ze stonden niet tussen aanhalingstekens in de tekst. Dus het is niet zo dat hij ze ergens uit de lucht gegrepen heeft. Dus er zijn nog ook wel een beetje discussies van... is het wel echt zo erg geweest? Oh, Oké, okay, want ik las dat hij uh, van een... Uh, was het nou Bulgaars of zo... Dat hij, dat hij echt bijna letterlijk een rapport had overgeschreven. Dat, dat is absoluut zo, maar de bron... Hij heeft het, die, het wel gewoon erbij gezegd eigenlijk. Die stond wel vermeld. Oké, okay, dat, is, dat is toch wel weer eerlijk, ja. Ja, dan moeten we misschien ons eerder afvragen wie zijn examinator was. Uh, ook, dat, uh, ook dat zou je kunnen afvragen. En uh, in die tijd was het, uh, waren de wetenschappelijke regels toch iets anders uh, dan dat ze op dit moment zijn. Ja, precies. Um, Annemarie, even, uh, even een beeld van jou. Jij bent al uh, sinds 1993 uh, werkzaam uh, en woonzaam in Hongarije. Wat, uh, wat deed jij voor die tijd? Ik was, ben eigenlijk al sinds 1987 oh. werkzaam uh, in, uh, in Hongarije. Oké. Okay. En uh, ik heb de eerste jaren min of meer onofficieel ja, hier gewerkt. Officieel was ik bezig met mijn uh, proefschrift. Ja. Yeah. Uh, ik heb de zendingsgeschiedenis van de Hongaarse kerken bestudeerd. En dat is ook een tijd waarin ik uh, ja, uh, toch meegemaakt heb... wat, wat het betekent om uh, achter het ijzeren gordijn te leven... Je brieven werden opengemaakt, je werd in de gaten gehouden. Uh, toch ook wel een, ja, een hele spannende tijd geweest, maar ook goed dat ik dat heb meegemaakt. Maar waar, waar kwam jouw interesse zeg maar, voor, die, voor dat gebied vandaan? Want wel, voor welke studie deed je dat, dat proefschrift? Uh, dat deed ik voor, uh, voor het vak Michiologie, voor uh, Theologie. Ik heb Theologie gestudeerd in Utrecht. Ja, oké. Okay. En uh, dat is eigenlijk zo ontstaan... Uh, Misschien uh, heb je daarvan gehoord, misschien niet... dat er al heel lang uh, contacten zijn tussen kerkelijke gemeenten... hervormde gemeenten in Nederland en in Hongarije. Ja. En zo kwamen bij ons in het dorp waar ik ben opgegroeid, in uh, Oud-Alblas... in de midden 70e jaren regelmatig Hongaarse predikanten op bezoek. En zo ben ik uh, vanuit die contacten in 1978 met een jeugdgroep... voor het eerst naar uh, Hongarije gegaan. Ja. Daar contacten gelegd en daar is eigenlijk uit voortgekomen dat ik in 1987 gevraagd ben door het christelijk studentenwerk... wat toen nog officieel, onofficieel functioneerde in Hongarije... om naar Hongarije te gaan en te helpen met het opzetten van christelijk studentenwerk. Ja, en in die tijd inderdaad, je zei het net al... was het nog een behoorlijke communistische gebeurtenis daar. Ja, dat euh, eigenlijk, dat zeg ik vaak, toen, dat was toen zeker een communistische gebeurtenis. Maar als we spreken over een postcommunistische tijd in Hongarije... Ja. Dat ik het altijd tussen aanhalingstekens. Want? Want, eigenlijk hoor ik van velen op dit moment, en dat, merk, dat ben ik eigenlijk wel mee eens, dat uh, er in Hongarije niet zozeer een, een wending heeft plaatsgevonden als in andere landen in Oost-Europa. Dat gebeurt eigenlijk pas nu. En dan bedoel je de wending van het communisme naar een, uh, een democratie-rechtsvorm? Uh, uh, er, er is wel een democratie gekomen, maar nog heel veel schaduwen van het verleden. Uh, waren nog, uh, of zijn nog uh, present. Meer dan bij andere landen? M meer dan bij andere landen. In Hongarije had je voor 89, dat noemde men het het uh, communisme. Uh, en, en de overgang is eigenlijk vrij geleidelijk gegaan. Er is niet dus echt een soort zwart-wit van nu uh, laten we het oude achter ons, nu beginnen we nieuw. En, en wat versta je onder het communisme? Nou, toen was er eigenlijk al heel veel was er, uh, mogelijk in Hongarije. Het werd uh, gezegd van Hongarije is de meest vrolijke barak in het, uh, in het communisme. Uh, het meest westerse was het ook toen. Mm -hmm. En het ging toen echt voorop met, uh, met in vergelijking tot andere Oost-Europese Oost -Europese landen. Yeah. Maar daardoor zijn een aantal uh, ja, hele fundamentele ja, structuren en manieren van denken... die zijn eigenlijk... Uh, zijn uh, voortgeleefd, of, of leven nog steeds voort. En dat is wat nu de huidige, huidige regering probeert daar een uh, verandering in te brengen. Terwijl je juist zegt, als, als ze in die tijd zeg maar, voorlopen waren en, en westers werden gezien, dat het, dan zou je bijna zeggen dat het voor Hongarije makkelijker was om over te schakelen. Dat leek in eerste instantie leek dat zo. Maar in bijvoorbeeld landen als Roemenië, daar was het gewoon helemaal duidelijk... dat het oude, de oude ja, systeem... Moest aan de kant gezet worden. En ja. hier ging dat eigenlijk. Er werden, kwamen wel nieuwe leiders. Maar op de achtergrond. Uh, ja, gingen de oude structuren van gezondheidszorg. en. Uh, en, en, en. en onderwijs. Eigenlijk ging het eigenlijk uh, op dezelfde manier verder. Hmm. En is dat, uh, wat is daar zeg maar, in die tijd aan veranderd? Of, of misschien beter, wat is er nog nu overgebleven. van die communistische tijd? Nou, het, men is eigenlijk nu pas bezig. de huidige regering is nu pas bezig. om Fundamentele structuren te veranderen. In bijvoorbeeld de gezondheidszorg? In bijvoorbeeld de gezondheidszorg. Okay, of in, in, in, in, in de media. Uh, uh, waar, of in, dus, dus dat is het, het, het, het, het, ja, een stukje geschiedenis, wat op het moment ook nodig is om de situatie in Hongarije nu beter te begrijpen. Ja, en, en wat is dan een voorbeeld van zo'n concrete verandering nu? Um, nou, tot, tot ja, men is daar ook nu mee, mee bezig, bijvoorbeeld met de gezondheidszorg, om, uh, om dat uh, ja gewoon ook betaalbaarder te maken? Het was natuurlijk uh, uh, ja, voor iedereen uh, heel makkelijk bereikbaar. En dat blijkt gewoon dat het nu uh, allemaal niet werkt. Oké, okay, maar uh, want zijn mensen in Hongarije verplicht verzekerd of, uh, of werkt het allemaal zonder verzekering? Uh, je bent wel verplicht verzekerd, maar je hebt uh, eigenlijk geen, geen enkele eigen bijdrage. Uh, maar je ziet dat, uh, ja, dat gewoon het, het, het, het niveau van de gezondheidszorg de afgelopen tijd enorm uh, omlaag is gegaan. Artsen hebben eigenlijk in verhouding hele lage salarissen. Oh. En je ziet op het moment een enorme uh, uittrek van artsen vanuit Hongarije die in andere landen gaan werken. Oh, oké. Okay. Ja, dat, is, dat artsen aan laag salaris hebben is niet echt, een, uh, is niet echt normaal te noemen. Nou ja, officieel een laag salaris. onofficieel Onof, uh, om iets gedaan te krijgen, om geopereerd te worden... moest je gewoon uh, zogenaamd uh, dankgeld geven aan de arts. Oh ja? Onder de tafel door een, uh, een, een flink bedrag uh, geven. En eigenlijk als je in een ziekenhuis kwam, en heb ik zelf ook wel meegemaakt moest je eerst eigenlijk van uh, mede-patiënten uh, een beetje aanhoren van... voor deze uh, operatie, hoeveel zou je moeten schuiven? Oh, echt waar? Er werd ja, gewoon zwart, uh, zwart moest erbij bijgelapt worden? Ja, absoluut. Jeetje. Corruptie in de gezondheidszorg. Uh, dat, uh, dat zouden we met Nederlandse woorden zo zeggen. Ja, ongelooflijk. Dat is een ja, andere koek. Dus... Ja, ah ja. En daar wordt nu dus aangewerkt. Hey, we zouden het daar nog lang over kunnen hebben, maar laten we het ook vooral even over jouw werk specifiek hebben. Kun jij eens kort uitleggen wat jij precies doet? Uh, ik geef les aan de universiteit. Ik geef les aan aanstaande predikanten. Ja. En ze helpen uh, ja, het evangelie uh, vandaag op een, uh, ja, op een begrijpelijke manier uh, door te geven aan mensen die niet naar de kerk gaan. Oké. Okay. En uh, dan zou je kunnen zeggen dat had je ook in, in Utrecht of in Kampen of uh, ergens in Nederland kunnen doen? Dat uh, had in principe ook gekund. Uh, ik ben natuurlijk hier terechtgekomen in, uh, in een situatie in 87... dat de Hongaarse kerk niets mocht weten van hun eigen uh, verleden... wat men in, in het, in het vroeger uh, aan zendingswerk had gedaan. Ja. Uh, in, uh, in die tijd onder het communisme mocht je dat woord ja, uitwendige zending eigenlijk helemaal niet gebruiken. Nou, okay. Ik heb hier meegemaakt dat de kerk in een hele andere situatie terecht kwam na 89. En uh, ja, om, om, om in die veranderde situatie, wat het dan betekent om uh, missionair gemeente te zijn, om gezonde gemeente te zijn. Mm -hmm. uh, ja, dat, dat, heb je, dat proces maak je mee en uh, daar ben ik enorm door geboeid geraakt. Is, is, is, dat, een, is dat zeg maar groot, het gemeenteleven? Want mensen zijn overwegend katholiek, hè, geloof ik, in Hongarije. Overwegend ongeveer 20% officieel uh, hervormd. Yeah. Uh, dus uh, je komt echt in ieder dorp uh, wel een, een hervormde kerk tegen. Maar onder het communisme was het eigenlijk zo van, de kerken waren heel erg naar binnen gericht. Uh, je mocht je niet echt bezighouden met wat, wat de actualiteit van de dag. Uh, en dat zie je eigenlijk nog steeds dat, uh, dat het voor velen moeilijk is, of, of er is een bepaalde angst. Om, uh, om toch bijvoorbeeld op je werk uh, ja, te laten merken dat je zondag naar de kerk gaat. Ja. En geldt dat dan ook, in je? want je werkt dan op een uh, universiteit, een, een, uh, ja, waarschijnlijk een, een christelijke universiteit is dat dan? Het is een, een, een universiteit die, uh, door de hervormde kerk opgericht, een uh, hervormde universiteit ja. Precies, worden jullie dan wel als universiteit en jij als, uh, als, als leraar daar serieus genomen door, door de, zeg maar, die, je, je collega's van andere universiteiten? Ja hoor, en ik, ik ben ook uh, de, de, uh, de theologische docenten, die zijn ook uh, sinds uh, pakweg uh, 10, uh, 12 jaar ook echt officieel door de staat erkend. En uh, daar is de, de, de universiteit krijgt ook staatsondersteuning, uh, dus okay. dat is, daar is niks mis mee. Nee, en dat, dat is dan niet altijd zo geweest, denk ik? Nee, dat is zeker niet zo geweest. Dus dat is ook een enorme uitdaging dat je als een christelijke universiteit in Hongarije, in Midden-Oost-Europa... Uh, theologie-studenten, maar ook andere studenten, helpt... Ja. om uh, ja, hun, hun vakgebied door te vertalen ja. uh, naar uh, ja, het evangelie... door te vertalen in hun vakgebied en hen dus te helpen... om uh, als jurist of als uh, leraar middelbare school... om, uh, om echt bewust uh, het evangelie uit te dragen... Ja. Mooi. Hey, even, even praktisch uh, voor de komende weken. Ik las dat er uh, studenten van de CAE, dat is toch wel een beetje de meest bekende Nederlandse christelijke hogeschool, dan dan geen universiteit, uh, studenten naar jou toe komen. Klopt dat? Ja, dat klopt. En dat is al een, een, een, een traditie van een aantal jaren. Ja. Dat zij veel contact hebben met Hongarije en uh, op, bezoek komen, op bezoek gaan hier bij uh, instanties die uh, zich bezighouden met uh, hoger onderwijs, met lager onderwijs. En dan komen ze altijd op, na afloop van zo'n bezoek bij mij langs, om te vertellen wat ze hebben meegemaakt. En We hebben dan hele boeiende gesprekken, uh, want zij uh, ja, komen in een hele nieuwe situatie. En ik uh, help hen dan om uh, ja, een beetje te reflecteren, na te denken over wat ze hebben meegemaakt. Ja. En dat ook een beetje terug te koppelen naar hun eigen situatie in uh, Nederland. Want zijn het dan studenten van een bepaalde opleiding? Um, ik denk het wel. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dan even weer uh, terug moet kijken in de oh, ja. e-mail die daarover... Uh, ja, want ze hebben volgens mij ook, uh, zeg maar, pas de raad, bijvoorbeeld achter de achteropleiding bij de Christelijke Hogeschool. Ik, uh, maar ze hebben zoveel, of misschien ook wel journalistiek. Nou ja, in ieder geval gewoon studenten van de Christelijke Hogeschool Ede. Ja, en dat geeft natuurlijk aan, uh, Hongarije is niet zo ver bij Nederland vandaan. En uh, er zijn heel veel contacten tussen Nederland en Hongarije. En uh, ja, in die contacten speel je ook een... Ja, toch wel een beetje in een rol. Uh, ja. Veel mensen krijg ik op bezoek uit Nederland, ook van Nederlandse gemeenten. Oké, okay. interessant. Hey, uh, we moeten alweer afsluiten. De tijd uh, die vliegt voorbij. Uh, even, wat staat er uh, voor vandaag op jouw programma? Uh, wat er vandaag op mijn programma staat? Uh, even kijken. Ik heb vandaag een docentenvergadering met, uh, uh, aan een van de theologische opleidingen waar ik lesgeef. En uh, ik heb zo meteen een, om acht uur beginnen we met een bidstand in de gemeente waar ik behoor. Iedere dinsdagochtend en dat is uh, altijd een, een hoogtepunt van mijn week. Kijk, lekker vroeg, maar dat zijn jullie gewend. Jawel, dat is geen probleem. Nou, mooi. Hé, hey, hartelijk dank uh, dat jij uh, voor het eerst was er trouwens uh, even deel nemen aan deze rubriek. Uh, hopelijk tot nog geen spreeks en uh, veel uh, succes daar uh, bij jouw werk in uh, Boedapest. Ja, dankjewel. Oké, okay, doeg. Ja. Dat was Annemarie Kool uit, uh, uit Hongarije. Voor meer informatie over haar werk kun je naar www.annemariekool.org gaan. Uh, de tweede focusgast van vandaag dat is uh, Ingrid Ingrid uit uh, Oeganda. Ingrid, goeiemorgen. Goeiemorgen. Het is bij jou net, net ietsje later, hè, geloof ik. Eén uur later, ja. Het ah, is net licht geworden. Dat scheelt toch weer uh, met de wekker. Ja, ja precies. O of ben jij ook een ochtendmens? Niet echt, nee. Maar dit zijn de ochtenden waar het wel heerlijk is om de zon op te zien gaan. Oh ja? Dus uh, dat is wel heel mooi, ja. Oké. Okay. Hoe, hoe warm wordt het uh, bij jullie vandaag? Um, het is regenseizoen, dus het is rond uh, 20, 25 graden. Oh, nou dan kunnen Niet we, kunnen we alleen maar van dromen vandaag vind. hier in Nederland. Is het koud, ja? Nou ja, koud. Het, is, het, wordt, het wordt regenachtig en volgens mij een graadje of acht. Dus uh, wij, oh, wij hebben een treurige dag voor de boeg als het om het weer gaat. <laughs> ja, ja, ja. ja. Dus het is mooi om te horen ja. dat jij in ieder geval lekker kan genieten daar uh, van de zon. Hey, Heerlijk. Ingrid, ja. voor, voor het eerst dat ik jou spreek in dit programma. Um, en ik zat eventjes jouw bio te lezen en het viel mij gelijk op. Jij hebt zes jaar bij de EO gewerkt. Ik heb zes jaar bij de EO gewerkt, ja, in of. de tachtige jaren. W wat heb je daar gedaan? Ik heb een, een tv-programma gemaakt, dat heet Hallo Nederland. Dat ging over kinderen van zendelingen. Ja. Die, uh, om mensen te motiveren zendingen in te gaan. Toen had ik zelf net al twee jaar in Oeganda gewerkt. En toen kwam ik terug en toen, heb ik, uh, ja, toen ben ik bij de EO aan de gang gegaan. Wat leuk. En na uh, zes jaar ben ik weer teruggegaan naar Oeganda. Ja. Oké. Okay. Ja. In 89. Hey, uh, Oeganda, dat is uh, in Nederland uh, de laatste tijd vooral, uh, en niet alleen in Nederland, maar eigenlijk wereldwijd, een beetje in het nieuws vanwege die hele Kony uh, 2012 video. Die ja. uh, meer dan 100 miljoen keer bekeken is op internet over de leider over de van de, hoe heet het ook weer, de LRE? De, uh, de, de LRE, LRA, ja. LRA, precies. Low Resistance Army. Lord yeah. Resistance Army. Yeah. Uh, uh, het is trouwens bijna, geloof ik, ook die actiedag die zij in het leven beroepen Dat is 21 april. Om overal ter wereld uh, uh, posters op te hangen van Kony uh, Met als doel aandacht geven aan hem. Zodat hij hoog op de politieke agenda's komt om hem op te pakken in, uh, hij, in nou ja, niet meer Oeganda. Want daar is hij dan geloof ik niet meer. Hè? Nee, nee, nee, op het moment is hij in Centraal African Republic of uh, en Congo. Ja. Uh, Oeganda is eigenlijk heel erg uh, veilig. En dat was, ja, eigenlijk toch wel het grote kritiekpunt dat mensen hier hadden. Van het is goed dat er een aandacht aan besteed wordt. Ja. Maar de video laat, laat, geeft de indruk dat het nog steeds in Oeganda speelt. Ja. Terwijl eigenlijk de laatste vijf jaar vrede is... en mensen heel erg bezig zijn met het opbouwen van hun leven weer. Ja, dus voor het imago van Oeganda is het eigenlijk niet zo, uh, niet zo positief? Nee, nee. Mensen, men vreest ook dat uh, dat, dat uh, toerisme gaat uh, beïnvloeden... Terwijl dat juist een beetje aan het opkomen was. Oh, okay. ja, de reacties zijn heel erg gemengd uh, op, de, op de video hier. Ja, want ja. Is het dan ook echt zo dat uh, ook, hè, dat, dat, dat, dat leger, die, die LRE, is die ook helemaal niet meer actief in? Uh, zijn er geen kindsoldaten er meer actief in Oeganda? Nee, nee, in Oeganda zijn ze uh, niet meer actief. En, uh, en er zijn veel programma's die gewoon bezig zijn met het rehabiliteren van uh, de kindsoldaten die weer teruggekomen zijn naar hun dorpen. En natuurlijk gewoon ontzettend getraumatiseerd zijn. En ja. uh, vreselijke dingen hebben moeten doen. Dus ja, ze um, hebben een paar publieke shows gegeven van die video in Noord-Oeganda. En dan, uh, ja, dan merk je toch wel dat uh, de trauma's en de gewonden heel erg diep zitten in de harten van, uh, van mensen. Ja, begrijp ik ja. Want dan, sinds wanneer is dat zeg maar, uh, uh, nou ja, afgelopen sinds wanneer is, is die hele LR even uit Oeganda? Uh, het is nu ongeveer vijf jaar dat er, uh, dat er vrede is en dat mensen weer bezig zijn met het opbouwen, heropbouwen van, uh, van Noord-Oeganda. Oh, oké, okay. dat is wel best een tijd eigenlijk. Ja, ja, ja, je, ja vandaar dat er ook, uh, ja, dat mensen gewoon zeggen van hé, hey, het is een, in die zin een beetje te laat <lacht> voor ja. Oeganda. Snap ik. Ja. Um, even over, uh, over jezelf, je zei het al, ik ben in uh, dat je in, in 1981 nog voordat je even voor de EO werkte, naar Oeganda vertrok. Als vrijwilligers ja. in een kinderthuis. Hoe, uh, hoe kwam je daar zo bij? Was het leven in Nederland niet uh, uitdagend genoeg? Nee, ik wilde, ik wilde wel eens weten wat het was om niet alles te hebben. Ah. <laughs> dus een van mijn criteria was een land waar geen Coca-Cola was. En in die tijd was dat uh, Oeganda. <laughs> nu niet meer, hè? Die <laughs> kwam toen net na, na Amin. En uh, ja, ik wilde gewoon wel eens weten wat het was om, uh, om niet alles te hebben. Ja, Maar je moest en, dan wel en snel en weer terug? Sorry? Je moest al wel snel weer terug doen, want na twee jaar ging je toen weer naar Nederland. Ja, ja het was niet echt uh, een veilig land. Ik heb verschillende keren uh, de, de geweren tegen mijn hoofd gehad, zeg maar. Echt waar? Dus het was gewoon niet, uh, ja, het was gewoon niet veilig. Jeetje, hoe, hoe ging dat dan, uh, uh, wat, wat was dan de eerste keer dat je zoiets meemaakte? Uh, nou, Bijvoorbeeld bij een roodblok, uh, een, een politiecheck. Uh, als je niet direct weet wat ze zeiden, dan uh, had je direct een geweer tegen je hoofd. Dat soort dingen. Wow. Het was gewoon een, een beetje een beeldwest. Je, je kon s ochtends wakker worden en dan lagen er zeg maar, lijken op de straat. nog. Ja. En dus Oeganda is wel van heel ver gekomen. Ja. Dan was het twee, twee jaar die je daar dan bent gebleven in die tijd is dus eigenlijk nog best wel lang. Ja, nou op de een of andere manier is het toch in mijn hart blijven zitten ook toen ik wegging. Want ik ben uh, ja, gewoon toch weer teruggekomen en ik voel me ontzettend thuis hier. Ja. Kun jij zeggen wat je ja. nu precies doet in Oeganda? Um, ja, ik heb twaalf uh, jaar lang met straatkinderen gewerkt en een organisatie opgezet voor uh, community, dus gemeenschapswerk en straatkinderen. En uh, daarna ben ik begonnen met het opzetten van een centrum waar we meer aandacht besteden aan uh, aan harten van mensen, aan de pijn en de trauma's van mensen die erheen gegaan zijn. Okay. Omdat dat gewoon heel erg vormt wat je gelooft ja. over jezelf en over andere mensen en over God. En, en is dat een soort combinatie die je nu maakt? Dus tussen dat retraitecentrum en, en de directe hulp? Uh, nou, we, op het moment hebben we geen programma voor directe hulp. Alhoewel dat uh, we daar wel over bezig zijn. We zijn nu een jongerencentrum aan het bouwen. Waar we gewoon uh, ja, eigenlijk jongeren willen gaan motiveren. om Van wat zij uh, aan genezing ontvangen om dat weg te gaan geven in de, in de dorpen waar ze wonen. Door mensen te gaan helpen. Dus eigenlijk zeg maar het opleiden van hulpverleners binnen Oeganda zelf. Als ze een stuk genezing ontvangen van hun hart, dat ze dat ook weer aan anderen kunnen gaan weggeven. Ja. En, en, en zo retrait, Want hoe, hoe gaat het dan in de praktijk, uh, wat voor mensen zitten daar precies? Um, wij, wij doen programma's, dus een weekprogramma's of drie dagen programma's waar mensen individueel op kunnen intekenen. Ja. Als ze gewoon zeg maar meer uh, van God willen gaan ervaren in hun leven. En zijn, um, zijn dat en dan ook christelijke mensen? Ja, het zijn vaak, uh, vaak christenen. Het zijn voorgangers, het zijn kinderwerkers, het zijn weeskinderen. We hebben speciale programma's voor uh, weeskinderen. En we hebben dit jaar heel veel gewerkt uh, dus met die ex-LRE uh, kindsoldaten. Ja. Om gewoon een stukje genezing in hun hart te brengen. Um, is dus dat wat ik. Voor... Ja? Ik heb wel eens uh, de film gezien, Blood Diamond. Ik weet niet of je die ook wel eens hebt gezien. Ja, ja. Heeft voor mij wel indruk gemaakt ook zeg maar, om, om te zien wat er en ook andere films wat er zeg maar, gebeurt met, met kindsoldaten, dat, dat ze eigenlijk helemaal verharden. Is, is dat niet ontzettend moeilijk om bij zo'n kind eh, zeg maar, er doorheen te komen? Ja, als ja. Ja, als je ze als je ze binnen ziet lopen, dan zie je de verharde harten, Maar ook heel erg de schaamte over dingen die ze hebben meegemaakt. En als je met ze begint te praten, dan heb je echt het idee, of dan, dan zeggen ze ook van wat wij gedaan hebben, dat, dat kan eigenlijk niet vergeven worden. Ja. En dan is het gewoon heel erg bijzonder om ze gewoon te zeggen dat Jezus daarvoor gestorven is. Ja. En dat ze wel vergeven zijn. En dat, dat brengt gewoon een heel stuk vrijheid. En het is gewoon de liefde van God die harten breekt. Ja. Dus er wordt ontzettend veel uh, ja, gehuild hier. Zeg maar. is, is dat altijd, altijd. Zeg maar, mogelijk om dat zo'n kind duidelijk te maken? Is... Niet altijd. Nee, niet altijd. Want het heeft ook te maken met een, een, iemands keuze om, om, om daar aan te willen gaan. Ja. Je kan ook ervoor kiezen om het gewoon in je hart te laten wegstoppen en gewoon met je leven verder te gaan. En dat gebeurt maar ook. Maar dan draag je het. Ja, ja natuurlijk. Ja. Dus dan draag je het gewoon je hele leven met je mee. Maar wel, als het dan wel ja. lukt, dat lijkt me ook wel heel bijzonder om mee te maken. Dat is echt heel bijzonder, ja. Ja, ja. Ik, ja hoor, ik voel me een heel bevoorrecht mens om dat gewoon van dichtbij te mogen zien. Zeg maar dat, dat je gewoon ziet dat mensen aangeraakt worden door Gods liefde... en daar een stuk genezing in ontvangen. Ja. Kun je eens een ja. concreet voorbeeld geven van uh, iemand? Uh, nou, afgelopen week hadden we een programma... en daar was een, uh, een, een 22-jarig meisje wat... Uh, als weeskind opgegroeid is in een kinderthuis met 200 kinderen. En, uh, en ze zegt van ja, je hebt altijd het gevoel dat je niet meetelt. Je moet altijd vechten voor je bestaan. Uh, je moet heel erg je best doen om geliefd te worden. En toen zij gewoon in ons programma was en, en zag dat eigenlijk ze geboren was omdat God haar wilde. En dat God haar vader is, die een droom voor haar leven heeft. En dat de vijand van God haar ouders heeft weggestolen. Dat het nooit God's echt plan voor haar leven was. Maar dat, hij haar, dat God haar vader wil zijn en haar gewoon door het leven wil uh, dragen, zeg maar. En dat hij van haar houdt. Dat veranderde gewoon helemaal haar leven. Ze, ze schreef op een evaluatieformulier van, uh, ja, Gods liefde laat me leven. En ik ben iemand. Ja, dat geeft mij een kick. Dat mensen ja. gewoon gaan ontdekken dat ze iemand zijn, dat ze gewoon belangrijk zijn voor deze wereld. En, en is dat niet, uh, kritische vragen, maar is dat dan niet zeg maar als ze op het moment dat ze weer terugkeren uit zo'n centrum, uh, weer de harde uh, maatschappij in, uh, be beklijft dat dan wel? Is dat ook iets waar ze echt wat mee kunnen dan? Nou, als, het, is, het is anders dat mensen kennis krijgen naar het hoofd. Je kan iemand tien keer zeggen van uh, je bent mooi of uh, je bent belangrijk. Maar als God hetzelfde in het hart zegt, dan verandert hij er iets. Ja. Dus het gaat echt bij ons meer over openbaring dan over kennis. Oké. Okay. Maar het, het is wel een houding waar zo'n meisje uh, zeg maar, uh, iets mee kan... In, in de rest van haar leven, vanaf nu af aan. Uh, die, ja, nou, je, je moet, het blijft altijd keuzes maken, hè, Van wat ga je geloven? Geloof je je omstandigheden of geloof je wat God zegt over je? Ja. Nou. En, je, dat, en dat zijn keuzes die mensen iedere keer weer moeten maken... als ze we hier weggaan. Eigenlijk die ieder mens moet maken van... Ja. ja. Maar waar open je je hart voor? Wat voor informatie laat je toe? Waar laat je je door beïnvloeden? Wel heftig werk, hoor. Gaan jullie zelf uh, wel eens op vakantie? Ik kom naar Nederland uh, morgen. Oh, je komt naar Nederland? Naar het land van Coca-Cola? Ja, ik kom daar een paar weken naar Nederland. Het land van Coca-Cola? Ja, het land van Coca-Cola. Ja. Ah? Coca ja, Coca <laughs> <laughs> ja. Want ja, ik, ik las dat dus, je uh, natuurlijk al zo lang in uh, Oeganda... dat je, je eigenlijk ook niet echt meer volgt wat er hier, hier gebeurt. Nee. nee Vo ik voel ik je nog wel een beetje Nederlander? Als uh, ook voetbal is, dan ben ik echt voor Nederland en dan doe ik zelf wel eens een oranje shirtje aan. Oh, echt waar? Wat voor alles... ah, het, het komt ja, er weer het, aan hè, ja, nu, het EK. Het is de enige nationalistische... Ha? Het komt er weer aan nu, het EK. Oh, het komt er weer aan. Nou, dat pak ja. ik mijn oranje spulletjes in. Nee, naar nou, uit Nederland. Oké, okay, en, en word je dan niet uitgelachen door, je, door de mensen uit de buurt? Oh, nee, nee. Mensen zijn heel erg enthousiast over. Oh, gelukkig maar. Ja. Hé, hey, wat ja. ga je vandaag verder doen? Even kort. Uh, mijn collega is heel ziek, dus ik ben de halve nacht op geweest. Dus oh. daar moet ik zo meteen naartoe. Even kijken of ze naar de dokter moet. En uh, mijn koffer pakken voor Nederland. Kijk. En uh, ja, laatste dingetjes afhandelen en overdragen voor de tijd dat ik er niet ben. Oké. Okay. Nou, super. Hé hey, Ingrid, ja. dankjewel voor de updates van jou uit Oeganda. En, uh, en succes vandaag bij het werk. En veel plezier als je weer eventjes in Nederland terug bent de komende twee weken. Dankjewel. En graag, uh, graag tot nog eens spreeks. Oké, okay, dankjewel. Een fijne dag. Oké, okay, doeg. Dag. Dit was uh, het programma uh, Dit is de Nacht. Uh, zometeen uh, het uitgebreide Radio 1 Journaal. We hebben afgelopen half uur geluisterd naar hulpverleners uit het buitenland. Uh, deze dag is aangebroken. Hopelijk niet al te veel regen. Ik wens u een uh, hele fijne dag.